8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Minder politie in de steden. De Kamer stemt in met missie Libië... en campagnes tegen verkoop alcohol aan jongeren zinloos. Politiekorps in de Randstad moeten honderden agenten inleveren. amsterdam amsteland Haaglanden, Kennemerland en gooien Weststreek krijgen de komende jaren minder geld.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 Het werk aan reactor nummer 3 van de kerncentrale in Fukushima is hervat. Gisteren werden medewerkers en brandweermensen daar geëvacueerd nadat er zwarte rook vrij kwam uit de reactor. Volgens de eigenaar van de centrale is er geen verhoogde radioactiviteit gemeten. Vodafone heeft excuses aangeboden aan de bewindslieden van wie de voicemail is afgeluisterd. Dit had nooit mogen gebeuren, zegt topman Schulte Bokkum.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 Dan het weer nog, plaatselijk mist. In het noorden veel bewolking, verder flinke zonnige periode. Het wordt 11 graden op de Wadden tot 18 in Limburg. Morgen wat frisser en meer bewolking. Zaterdag een paar buien, zondag droog en het wordt dan maar 10 graden. ANWB Verkeersinformatie. De dagelijkse files zijn niet langer dan gebruikelijk op donderdag. Er staat in totaal 150 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad. Files die opvallen op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Rijswijk en Knoppet-Ypenburg 3 kilometer. Het heeft te maken met bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. Op de A12 Utrecht richting Den Haag is het wat drukker. Dat heeft ook te maken met werkzaamheden. Tussen Zevenhuizen en Zoetermeer staat 7 kilometer. Kom zaterdag 26 maart naar de NVM Open Huizendag. Kijk op funda.nl De beste klantrelatie...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 en Marcel Ooster. Goedemorgen, verslag uit Libië krijgt u zo dadelijk... van verslaggever Hans-Jaap Melissen. De Tweede Kamer is gisteravond akkoord gegaan... met de missie naar Libië... en dus kunnen de militairen op weg en de F-16's worden opgestart. Daar zijn we zo bij. Wanneer ze gaan en waar naartoe, vertellen ze zo zelf. Ja, Nederlandse militairen gaan dus meedoen aan het handhaven van dat VN-wapenembargo tegen Libië. Er gaan 6 F-16's, een tankvliegtuig, en een mijnenjager en militairen die kant op. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer gaf er gisteravond groen licht voor. Maar dat ging niet helemaal zonder slag of stoot. Verslaggever Wilco Boom, goedemorgen. Het ging inderdaad niet helemaal zonder slag of dood, Want veel partijen in de Kamer die wilden absolute duidelijkheid over het doel van de missie. Ging het nou om het wegjagen van Gaddafi of gaat het om, het, om de veiligheid van de bevolking? En eh, minister Rosenthal die verzekerde de Kamer het gaat om de bescherming van de bevolking. Dit alles natuurlijk in de wetenschap dat het vertrek van Gaddafi de veiligheid van die bevolking ook ten goede komt. Maar dat is dus in elk geval niet het doel van de missie. En dat wilde de Kamer ook niet omdat de resolutie van de VN die ruimte niet geeft. Brede steun was er wel voor de inzet van het kabinet. Uiteindelijk stemden drie partijen tegen. De SP, Partij voor de Dieren, en ook de PVV, de gedoogpartner van het kabinet. Die partij was ook al tegen de Koenloes-missie, dus dat zat er wel in. Ja, dat zat er eigenlijk wel in. Hoewel uh, Geert Wilders aanvankelijk de indruk had gewekt dat zijn partij toch wel voor zou gaan stemmen. Maar uiteindelijk vond de PVV het allemaal veel te ver gaan. En ja, ja, je zag eigenlijk wel wat, wat, wat je vaker ziet, de PVV gedoogt het kabinet, maar is het zeker als het om buitenlands beleid gaat, toch vaak um, oneens met, met wat het beleid doet. Dat, dat zie je bijvoorbeeld als het gaat om het Midden-Oosten, ook als het gaat om de Europese Unie. En, en nu was er wat irritatie bij, bij um, Hero Brinkman van de PVV, omdat de oppositie toezeggingen wilde in ruil voor de steun. En die toezeggingen konden ze natuurlijk eisen, omdat de, de oppositie weer nodig was voor een Kamermeerderheid. Nou, en dat PVV-kamerlid Brinkman, ik noemde hem al, die was daar buitengewoon verbolgen over.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 Deals dan ook achter de schermen. Uh, niet met deze partijen... om uiteindelijk toch deze artikel 100 brief uh, te kunnen binnenhalen. Ja, een boze heer Brinkman van de PVV. Boos omdat de oppositie zaken wilde doen. Boter bij de vis wilde van het kabinet. Achter de schermen leidde dat wel tot een beetje hoongelach, Want uh, daar was de redenering bij D66 bijvoorbeeld. De PVV wil niet meedoen aan het spel... maar bemoeit zich wel met die spelregels. Aha, kijk eens aan. Nou, irritatie onderling. Maar kwam er nou boter bij de vis, Wilco? Ja, er kwam wel een beetje boter bij de vis, want uh, minister Rosenthal die beloofde dat het kabinet de democratisering in uh, de Arabische wereld gaat ondersteunen. Uh, dat eisten de D66 en de Partij van het Arbeid van het kabinet, dat vinden ze belangrijk. Uh, drie maanden wapenembargo uh, handhaven, dat vinden ze daar niet genoeg om de, ontwikkelingen daar, uh, de, de positieve ontwikkelingen te steunen. Dus uh, de minister beloofde, er komt steun voor die democratisering in, in landen als Libië en in het Midden-Oosten. Maar uh, er komt geen extra geld voor. Als het extra geld kost, dan gaat het ten koste van andere landen die ontwikkelingshulp krijgen. Ja, het kabinet moet ook wel een beetje, hè, Wilco. Want uh, op de PVV hoeven ze wat buitenlands beleid er niet echt op te rekenen. En dus moeten ze het bij de oppositie halen. Ja, nee, dat, dat is precies het geval. Dat zag je toen ook met, met de koenders missie ook de PVV tegen. Toen was ook de PvdA tegen. Um, het gevolg was dat ze dus ook toen moesten beloven die missie uitgebreider, groter, luxer te maken dan oorspronkelijk de bedoeling was. Nou, nu komt er dus ook een, een plan voor het ondersteunen van de democratisering. Um, veel echte irritatie tussen de coalitie en de PVV geeft dat overigens niet, want ze geven elkaar wel de ruimte. Op veel, op veel terreinen op andere terreinen vinden ze dat de samenwerking goed loopt. Maar ze weten van elkaar dat ze voor hun achterbannen ook de verschillen moeten kunnen laten zien. En ja, dat gebeurde dus gisteren. Ja, ze weten wat ze aan elkaar hebben. En in dit geval wat ze niet aan elkaar hebben. Wilco Boom vanuit Den Haag. Ja, Libië is dus de nieuwste missie voor defensie. En daarom gaan wij nu naar Menno Reemmeijer. Die is namelijk bij de vliegbasis in Leeuwarden. Menno, staan ze daar in de startblokken? Ze staan uh, zeker in de startblokken. Ze zijn trouwens al uh, in Sardinië. Uh, een verkenningsteam, heb ik begrepen, uh, commandant Johan van Deventer. heeft al gekeken hoe het daar is. Ja, gisteren hebben we een eerste verkenningsteam, een klein team, naartoe gestuurd... We hebben gisteren nacht, vannacht eigenlijk gerapporteerd dat we er in ieder geval kunnen staan, kunnen landen, dat de benzine voor ons is. Dus we zijn vandaag klaar om met de rest van de mensen naartoe te gaan. Ja, de vraag is, staat u te trappelen? Ik sta te trappelen, ja. Als we dan toch mogen, dan moeten we maar snel gaan ook. Ja, Johan van Deventer is uh, commandant van het F-16-detachement det wat gaat. 16 F-16's hier vanaf uh, Leeuwarden, waarvan vier steeds ingezet kunnen worden? 6 F-16's, waarvan vier continu kunnen worden ingezet. En de vraag is dan, wat is de taak? De taak gaat nu zijn het uh, naleven van het wapenembargo. Dus wij gaan uh, patrouilleren daar, kijken of er vliegtuigen die er niet mogen vliegen, rondvliegen... die eventueel wapens naar Libië zouden kunnen brengen. En, maar wat voor middelen kunt u inzetten om ze tegen te houden... of op andere gedachten te brengen? Nou, daar hebben we van alles uh, allerlei procedures voor. Natuurlijk ook wapens bij ons, maar vooral procedures... om ze bijvoorbeeld een, uh, een route te laten wijzigen... of om, om ze ergens te laten landen. Ja. En die F-16, uh, daar wordt van gezegd... Nou, die lopen op hun laatste benen. Uh, ze hebben de grootste moeite om, uh, om er genoeg bij elkaar te krijgen. Want u bent ook nog in Afghanistan uh, uh, bezig met, uh, met F-16. Hoe zit dat voor deze missie? Uh, ik krijg uh, vandaag zes goede zestien's mee. Daarnaast hebben we er inderdaad ook nog steeds vier in Afghanistan staan. Moeten we ook nog wat nationale taken doen. Dus ja, we zijn druk, maar ik krijg vandaag zes goede mee. Ja, een gevaarlijke missie? Uh, dat weten we nog niet precies natuurlijk. Uh, de taakstelling die we initieel krijgen lijkt mij dat die uh, veilig uitvoerbaar is. Ja, Geen last van nog een luchtdoel uh, geschud wat, wat, wat actief is in uh, Libië? Uh, het meeste lijkt daarvan uitgeschakeld, maar er, er zijn er nog wel een paar waar we wel goed voor moeten uitkijken. Maar vooralsnog blijven we boven Libië weg, dus is het voor ons wel veilig. Ja, hoe lang uh, bent u uh, uh, daar? De opdracht die we hebben meegekregen is voorlopig 90 dagen. Ja, en, de, en, en wanneer uh, gaat het gebeuren? Want we staan hier wel voor de poort, maar we hebben nog steeds niet gehoord wanneer u gaat vertrekken. Ah, nou ik vertrek binnen nu en een drie kwartier, maar dat is met een bus uh, naar Eindhoven toe. Va vanaf daar uh, vertrekken we met de eerste mensen, een soort van kwartiermakers, met een vrachtvliegtuig. Landen we, nou dat zou ergens in de middag zijn, op uh, Sardinië in Italië. En dan in, in de loop van de middag gaan de 16s ook en die vangen wij dan op. Dus eind van de middag staan de 16 16s in uh, Sardinië. En vanaf wanneer zijn ze zitbaar? Um, als het een beetje mee zit morgen al en anders in ieder geval toch zaterdag. Want, waar, waar, wat, wat is daar nog het probleem van? Nou, hè, dit is een, een operatie die we heel snel hebben moeten uitvoeren. Dus we moeten toch even uh, kwartier kunnen maken. We moeten de operatie daar gaande krijgen. We moeten opdrachten binnenkrijgen van de Nova, NAVO uh, hoofdkwartieren. Dus er moeten wat lijntjes uh, worden uitgerold en zo. Ja. Wat voor bewapening, bewapening heeft u bij u? Wij hebben alleen maar uh, luchtverdedigingsbewapening bij ons. Dus denk aan raketten, kogels en dan uh, bewapening om onszelf te verdedigen. Ja, want Er wordt gesproken over misschien uh, het afvuuren van waarschuwingsschoten Mag nog? Uh, dat zou misschien wel kunnen, maar ik kan niet ingaan op uh, welke gevechtsinstructies we hebben meegekregen. Okay. Uh, het, het afwerpen van bommen, vernietigen van lucht, uh, afdoel, uh, worden we niet voor, die opdracht krijgen we niet, die wapens hebben we ook niet bij ons. Goed. Eh, het gaat allemaal gebeuren, Zometeen 9 uur, ja, zo meteen om negen uur. Zo'n honderd man gaan hier vandaan vanaf Leeuwarden, nog niet meteen. Dat komt de komende dagen, maar de eerste gaan, gaan straks al om negen uur in de bus. En Menno in Leeuwarden, kun je de piloten ook nog spreken? Want ik neem aan dat de F-16 nu volgehangen worden. Kan ik de piloten spreken? Nou, ik sta toevallig naast een piloot, want ja. de commandant vliegt uiteraard zelf ook. We hebben net piloot langskomen. Kunnen we zometeen nog in de hangar bij de piloten? Uh, zover ik weet niet, maar dat laat ik aan onze uh, woordvoerders over. Maar uh, je spreekt u in ieder geval ook met een piloot. We, we gaan zometeen in ieder geval het veld hierop, zoals we dat noemen. En dan, uh, dan, gaan we, dan gaan we verder kijken wat we kunnen doen. Goed. Menno, we horen van je. Menno Rijmeijer op luchtmachtbasis Leeuwarden. Zullen we dan maar eens even gaan kijken hoe het is in Libië op dit moment. Wij gaan naar Hans-Jaap Melissen van de Wereldomroep. Hij is uh, op dit moment in Benghazi. Hans-Jaap, krijgen de opstandelingen nou mee dat bijvoorbeeld Nederland mee gaat doen met de coalitie? Ja, ze zijn heel erg goed op de hoogte van wie er allemaal wel en niet meedoen. Uh, want ik weet van journalisten die de grens over zijn gegaan, dus Egypte en Libië. En die komen dan bij de Libische grenswachten. En die er maar zo zijn gaan staan met een geweer en dachten: ik ben vandaag grenswacht. En die checken je nationaliteit. En die hebben al journalisten teruggestuurd die de verkeerde nationaliteit hadden. Uh, die tegen de missie hebben gestemd of ze dus hebben de bijvoorbeeld. Even, uh, ...van een Braziliaan die problemen heeft gekregen. Sommigen hebben naar u praten, huilen, toestanden, weet ik veel allemaal. Die dus zijn het toch nog naar binnen gelaten. Maar dat schetst toch ook wel een beetje de rare manier van omgaan... ...van uh, de opstandelingen met hun nieuw verkregen macht... ...die natuurlijk ook nog grotendeels onmacht is. En uit uh, die onmacht gaan zij hele rare dingen doen. De woordvoerder, een van de woordvoerders van de Nationale Libische Raad heeft vrij recent mijn pen proberen af te pakken... toen ik kritische vragen stelde en daar de antwoorden van op ging schrijven. Ja, zo gaat dat, Hans-Jaap. Je moet zelfs die pen verdedigen. Die Nationale Raad in het Oosten zou inmiddels ook zijn overgegaan... in een regering, een soort van regering. Wat is de betekenis daarvan? Nou, dat is ook meer als een daad van onmacht... dan als een daad van uh, vastberadenheid. En men probeert hier gewoon iets te creëren, een soort... Uh, Iets wat in de toekomst hun uh, ideale doel is, maar wat er nog lang niet bereikt is. En uh, zo'n soort feit op de grond te creëren. Wij hebben een regering, kunnen we, wij kunnen dus ook zaken doen, wij kunnen wapenhandel, uh, hè, of we kunnen wapens kopen. Uh, ze, hebben, ze hebben veel wapens, maar die zullen ze niet verkopen. En alleen, ja, wat is dit voor een regering? Uh, het land is grotendeels nog steeds in handen van Gaddafi. Zeker de olie is in handen van Gaddafi. Want uh, dat front hier bij Ashtabia, ten, ten zuidwesten van uh, Benghazi. Ja, dat schiet niet op. Er staan wat van die mensen. Uh, nog niet met een katapult, maar wel met, met uh, Klasnikovs, tegenover tanks. En ja, ze zijn ooit wel verder geweest. wat plaatsen we naar het westen waar wel die olieinstallaties staan. Maar daar, daar, daar komen de opzommelingen nog steeds niet. Zolang dat allemaal niet in orde is, uh, is er vooral sprake van een uh, regering die hier. Uh, zou kunnen handelen in zand, daar hebben we hier genoeg van in Libië, maar voor de rest uh, uh, natuurlijk geen enkele zeggenschap heeft over de rest van het land. Nee, zo'n interimregering, denk je dat um, de opstandelingen het uiteindelijk kunnen laten uitgroeien naar een echte democratie in Libië? Nou kijk, in dit soort landen, uh, er zijn meer uh, gevallen bekend, uh, daar da da gaat het natuurlijk niet uh, van de ene dag op de andere. En, en het gevaar bestaat altijd dat er een soort Gaddafi-light uh, voor terugkomt. Ja. En uh, ik sprak net zelfs nog met iemand van, van Human Rights Watch, die, die zei ook van ja, het is natuurlijk een moeilijk gevecht. En het zit in hun hele systeem, 42 jaar Gaddafi, en wie weet hoe lang nu dat nog, uh, dat heb je er niet zomaar uit. Ze hebben geen goede voorbeelden hoe het wel moet. Er is hier geen, uh, geen middenlaag in de maatschappij die zich met allerlei organisaties heeft kunnen bezighouden. Uh, journalistiek is hier altijd moeilijk geweest. Er zijn uh, van alles en nog wat ontbreekt om een goed fundament te leggen voor een nieuwe maatschappij. Dus dat zal een hele wankele zijn, denk ik, als die er dus al gaat komen. En ja, en intussen moddert men wat aan. Nu is er weer een nieuwe regering, we hadden een raad, we hadden een tijdelijke regering, een nieuwe regering. Uh, ik weet dat er heel veel gedoe is onderling, want iedereen wil graag daarin zitten. Want ja, je wil graag bij de nieuwe macht horen, als het allemaal gaat lukken. En dus is er veel ruzie onderling en gedraagt men zich dus bijzonder vreemd. Oké, okay. nou uh, Hans-Jaap, dank weer voor jouw uh, bijdrage vanuit Benghazi. Um, mocht u de uh, toestand in Libië willen bijhouden, dan kan dat onder andere via onze live blog. Die vindt u op de website van de NOS, nos.nl. U kunt ook gewoon blijven luisteren. Suriname, the movie. Dat is een groot succes in het land zelf, in Suriname dus. De film over een drugsdealer die zijn leven wil beteren... komt echter nu ook naar de Nederlandse bioscopen. Daarover straks nu de verkeersinformatie bij de ANWB Edwin Gerritsen. Het is wat drukker geworden op de weg. Er staat in totaal 180 kilometer file. De meeste files staan rond Utrecht en Amsterdam. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... staat tussen Rijswijk en Knoop met 3 Drie kilometer file. Dat heeft te maken met bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht... En op de A12 Utrecht richting Den Haag heet het verkeer last van wegwerkzaamheden. Tussen Zevenhuizen en Zoetermeer staat 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Tien minuten voor half negen is het. Crisis in Portugal, in de Portugese politiek, zo kunnen we het wel uh, noemen. Gisteren keurde het parlement het vierde bezuinigingspakket van de premier Socrates af. Door strenge bezuinigingen hoopte Socrates te voorkomen dat het land een beroep moet doen op het Europese noodfonds, dat tijdelijke fonds. Maar Socrates kreeg daarvoor geen steun en dus gooide hij gisteravond de handdoek in de ring. We schakelen met correspondent Rob Zoutberg in Madrid op het vliegveld, want jij gaat zo naar Lissabon toe. Hè? Um, ja, hoe moet het nou verder met Portugal? Ja, Inchecken hier over vijf minuten. Aha, nou, gauw so so dan. So Socrates zelf... Hevig teleurgesteld gisteravond. Uh, we hoorden hem in dat, uh, tijdens die persverklaring waarbij geen vragen mochten worden gesteld. Hij zegt, ik stoep er mee, er komen nieuwe verkiezingen aan over twee maanden. Maar hij zei ook, deze enorme politieke crisis die u nu veroorzaakt heeft, de oppositie door mijn bezuinigingsplan niet uh, te aanvaarden, zal enorme gevolgen hebben voor de Portugese uh, gezinnen en ook voor het bedrijfsleven. Hij was echt zeer verbitterd. Ja, en dit aan de vooravond van de Eurotop. Belangrijke Eurotop. De Eurolanden vergaderen over dat nieuw op te zetten. Noodfonds. Komt dat even goed uit? Kan Portugal gelijk aankloppen voor steun? Ja, het kon natuurlijk niet ongelukkiger. En daar refereerde Socrates gisteravond ook aan. Van hoe kunt u mij dit aandoen? Juist op dit moment. Maar ja, je mag verwachten dat de situatie nu echt onhoudbaar begint te worden. Hè. Nieuwe verkiezingen in Portugal die zullen binnen twee maanden moeten plaatsvinden, maar al veel eerder zal uh, Portugal de hoort op moeten om uh, weer nieuw geld, buitenlands geld, kapitaal binnen te halen. Nou, we weten dat de renders daarvoor voor die staatsobligaties de afgelopen week enorm is opgelopen tot meer dan 8 procent, moet je je voorstellen. is dus drie keer zoveel als in Nederland. Nou ja, dat betekent dat, demissionair of niet, die regering Socrates, ze zullen en moeten aan dat noodfonds uit Europa. Wat ik alleen niet begrijp, Rob, is dat de oppositie dan uh, in feite de regering laat vallen. Hè? Want dat doen ze. Um, ja. Wat is daar het idee achter? Want nu komen er, lijkt mij, nog veel meer bezuinigingen voor dat land. Ja, dat waren de reacties die ook gevraagd worden van Portugal. Wat staat ons nu te wachten? Dit niet uh, aanvaard. En nu uh, komen we in de handen van het IMF terecht. Maar je moet er één ding natuurlijk bij onthouden. Stel... De nieuwe regering gevormd wordt door de rechtsoppositie... Dan hebben ze straks al te maken met dat nieuwe noodfonds en alle strenge bezuinigingen die daarbij horen. En ze horen en ze zullen dan ook zeggen: hoor eens: het is niet onze schuld dat we nu zo moeten bezuinigen. Dat moet van Brussel, dat moet van het IMF. Kortom, zij zijn dan gevrijwaard zeg maar, van, die, van, van die blamage om zo, uh, zulke enorme bezuinigingen door te voeren. Ja, oké, okay. nou in ieder geval vandaag meer nieuws uh, vanaf de top in Brussel van de EU. Rob Soutberg, dankjewel. Bijna vijf voor half negen, dit is het NOS Radio 1 Journaal. Hij trok wekenlang volle zalen in Paramaribo. De film Suriname. Het gaat over een drugsdealer die zijn leven wil beteren... en vanaf vandaag draait hij ook in Nederland. Volgens de makers is het voor het eerst in de Surinaamse geschiedenis... dat een Surinaamse speelfilm direct na de release de Nederlandse bioscopen haalt. Wij willen 60% van de winst en 25% van de aandelen van Russmout. Doe dan wat goed is voor Suriname. En als we nou eens doen wat goed is voor Suriname en voor mij. Je hebt echt geen idee waar die man toen in staat is. Oh, Henk, kunt u iets voor mij regelen? We gaan het doen. Alles, Alles is mogelijk bij God en in Suriname. Een regisseur van dit spektakel is Kitty Kicheri van Dijk. Goedemorgen. Morgen. Dat klonk S spannend hè? Ja, dat klonk zeker spannend. Zeg, <laughs> euh, zo trots als een pauw neem ik aan dat de ja, Nederlandse première vanavond in ja. Den Haag is. Het is heel erg spannend, want uh, vanavond gaat het natuurlijk allemaal uh, gebeuren. En dan uh, even de eerste reacties van iedereen afwachten. Dus uh, inderdaad, de zenuwen lopen nu een beetje op. Een beetje zweet onder de oksels uh, vanavond ja. waarschijnlijk. <laughs> ja. um, heeft u dit wel eens eerder meegemaakt? Nee, dit is de eerste release uh, van, van een film. Voor uh, onze productiemaatschappij ook. Uh, wel al eerder premières op andere vlak meegemaakt, maar dit is toch wel iets heel anders. Is dit ook een spannende film? Is het een, een actiefilm? Ja, het is een uh, misdaadactie. Het is uh, zeker een spannende film. Nou, als je alleen naar de trailer luistert, ja, dat dan uh, zit je op het puntje van je stoel. Ja. Dus het rest nog alleen om te komen kijken. Ja, maar dat is 32 <laughs> seconden, <hè>? dus <laughs> dat is makkelijk. Ja. Dat weten we nog niks. Maar, ja, waar houden gaat het verhaal? Jullie gewoon 90 minuten lang houden jullie gewoon in spanning. dat dus okay. gaat lukken. Oké, okay. waar gaat het verhaal over voor de mensen die uh, nog een duwtje nodig hebben om naar de film te gaan? Nou, het gaat om een, uh, een, een winst richter. Hij is de hoofdrolspeler. Hij is ook tevens uh, de scriptschrijver van het verhaal. Hij is uh, Rodney Sheukalam. Hij uh, reist weer terug uh, af naar Suriname, waar hij vandaan komt. Hij heeft het verleden, probeert hij dan hiermee achter zich te, achter zich te laten. Maar eenmaal teruggekomen in Suriname merkt hij dat hij uh, ja, toch niet op het rechte pad kan blijven. En uh, probeert ook de legaliteit in te gaan via de goudsector. Nou, Dat lukt het allemaal niet, allemaal de beste intenties. Maar hij komt toch op het uh, foute pad terecht en uh, weer in aanraking met zijn oude vrienden. Mm -hmm. En uh, corruptie viert dan weer hoogtijd. Mm. Dus het is een verhaal uit de realiteit? Absoluut. Het is wel uh, een, een fictie natuurlijk, het is een film, dat moeten we niet vergeten. Maar uh, de schrijver heeft natuurlijk wel uh, bepaalde clichés uit de Surinaamse maatschappij meegenomen. Maar de clichés worden die vergroot of leer je Suriname hierdoor ook beter kennen? Uh, de clichés. worden behandeld. Dus het wordt niet echt vergroot. Het, wordt, het is eigenlijk moet je kijken van het wordt met de knip ook naar gekeken. Uh, er zijn dingen die in de Surinamse maatschappij gebeuren als we inderdaad kijken naar de corruptie binnen alle lagen uh, van de maatschappij gebeurt dat mm -hmm. op een bepaalde manier. En uh, Suriname laat een beetje zien uh, hoe de Surinamers daar met een knipoogje mee omgaan. Ja, en denken de Surinamers daar ook zo over? Hebben ze gelachen om uw film? Ze hebben inderdaad wel gelachen. Ja, ook een beetje gehad. Ja, een beetje eigen leedvermaak, denk ik. Okay. Uh, maar goed, je moet niet vergeten, het blijft een film. Hè. En een film is niet echt uh, een realiteit, wel een, een blik naar de realiteit. En uh, wel heel herkenbaar voor heel veel Surinamers, dat ja. wel. Ja, en is hij dan wel voor de witte Nederlanders ook leuk? Ja, absoluut. Kijk, er zijn genoeg mensen hier in Nederland die affiniteit hebben met Suriname. Studienamen is natuurlijk lang, lang een onderdeel geweest van Nederland. heeft ook bij Nederland gehoord, tot, op, uh, tot voor kort. Maar de banden blijven bestaan. Je kent altijd wel iemand of een vriend of een vriendin die daar woont. Uh, of je hoort verhalen over Suriname Of je hebt een studienamer in een relatie, welke relatie dan ook... Dus het, het, ja, het, het heeft herkenning, de film. Uh, mensen hebben affiniteit met Suriname. Dus het is zeker wel een aanrader om te gaan kijken. Nou, wij wensen u een mooie avond vanavond. Ja, dank je. Het gaat heel spannend worden. Veel Ik ben plezier. Echt, uh, en weinig zweet, ja. <laughs> ja. <laughs> succes. Maar dat is ook hartstikke goed, want zonder spanning kom je nergens. Dat toch? is ook zo. Veel succes. Oké, okay, dank jullie wel, hè.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 NOS journaal. Politie ontevreden over herverdeling van geld. En Tweede Kamer steunt Nederlandse inzet in Libië. Het is half negen. Goedemorgen. Ik ben Jan van de Putten. Politiekorps in de randstad moeten flink inleveren. En andere korpsen krijgen juist geld erbij. Minister opstelten heeft een nieuwe verdeling gemaakt. In de politieregio's Amsterdam, Amstelland, Haaglanden, Kennemerland en Gooi en Vechtstreek verdwijnen honderden agenten. En op het platteland komen er juist mensen bij.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 Het is nu definitief de Nederlandse inzet in Libië. Een ruime Kamermeerderheid stemt in met het sturen van mensen en materieel... om te helpen bij het handhaven van het wapenembargo tegen Libië. De SP, de Partij voor de Dieren en gedoogpartner PVV stemden tegen. Afgesproken is dat de F-16's alleen boven zee worden ingezet... en dat ze geen gronddoelen zullen beschieten. En pas als de NAVO erom vraagt, dan zullen ze ook eventueel meehelpen... bij de handhaving van het vliegverbod. Maar dan moet de NAVO wel eerst overeenstemming bereiken... over het commando van de missie, zegt minister Rosentaal. Ik hoop dat dat, dat dat echt in de ja, komende uren tot resultaat leidt. En dan hebben we wat we nodig hebben, namelijk inderdaad eenheid binnen de NAVO... Want het zou heel slecht zijn als er binnen de NAVO verdeeldheid zou bestaan over zo'n missie. Met name Turkije wil meer aandacht voor het voorkomen van burgerslachtoffers. Vandaag wordt er in Brussel verder gepraat. En bij luchtaanvallen vannacht op Doelen in Libië was in de hoofdstad Tripoli een luide explosie te horen. En er was rook te zien bij een militaire basis. Jongeren die alcohol willen kopen, slagen daar bijna altijd in. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente. Bij twijfels of iemand wel 16 is, moet een winkelier om een legitimatiebewijs vragen. En in de supermarkt gebeurt dat meestal niet. Maar toevallig wel bij deze medewerker aan het onderzoek. Ik probeerde um, in het begin vooral bij de grote supermarkten te kopen. Maar dat, dat, dat ging niet echt, want ja, die zijn wel strenger daarin. Toen Uiteindelijk ben ik bij de kleine Cafetaria's gekomen. En daar, ging het, ja, daar lukte het gewoon vaker. Ze vroegen nooit door. De campagnes van de winkeliers tegen alcoholverkoop onder de 16... hebben geen enkel effect gehad, concluderende onderzoekers. In Japan zijn bijna twee weken na de aardbeving en de tsunami... 9700 doden geteld. Er zijn nog steeds erg veel vermisten, 16.500. In Tokio werd gisteren gemeld dat er voor baby's te veel radioactiviteit in het kraanwater zat. Gevolg is dat er nog meer water wordt gehamsterd dan al gebeurde. Het is op de meeste plaatsen uitverkocht. Deze Nederlander ondervond dat zelf. Mensen kopen dat massaal in. En dat is eigenlijk al na de aardbeving. Er komen natuurlijk nog verschillende naschokken. En er was gewaarschuwd voor een aantal grote naschokken. Dus iedereen dacht van oké, okay, we moeten water inslaan. Daarna kwam de nucleaire...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 Asielzoekers moeten buiten de spreekuur om... om een dokter te kunnen raadplegen... bellen met een centraal nummer van zorgverzekeraar Mensis. Dan worden ze door telefonisten op weg geholpen. Maar dat gaat niet altijd even gemakkelijk. Goedemiddag. Hallo. Hallo. U bent u Goedemiddag. Goed kindje. Hallo. Goedemiddag. Voor kindje, ja, Jammer, maar ik heb uh, de minister... voor voor voor onderscheid... ik heb kort vandaag. Oké. Okay. Wat, wat, wat voor taal spreekt u, meneer? Uh, uh, ja, maar uh, dan. Na onderzoek van de dood van een asielzoekster vorig jaar... uit de Inspectie voor de Gezondheidszorg kritiek... op de manier waarop de zorg voor asielzoekers is georganiseerd. En vandaag praat de Tweede Kamer over dat onderwerp. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. De mist in Groningen en Friesland lost al snel op. En in de rest van Nederland is het volop zonnig. Het is buiten nog wel fris, met zo'n 0 graden in de Achterhoek en op de Veluwe. En langs de kust is het nu een graad of 6 Boven op de noordzee zie ik ook wat wolkenvelden liggen. Die kunnen nog over de noordelijke provincies trekken. Maar het zal niet volop bewolkt zijn, want ook daar schijnt de zon. In de rest van Nederland is het vandaag volop zonnig. Aan zee wordt het vanmiddag uiteindelijk zo'n 12 tot 14 graden. En in de zuidoostelijke helft loopt de temperatuur op naar een 16 tot 17 graden. En verder is het behoorlijk aangenaam, want er staat ook weinig wind. Morgen, vrijdag, staat er iets meer wind. Die winter komt uit het noorden en voert dan bewolking en ook koude lucht aan. Morgen wordt het dan vooral in het noorden gevoelig kouder... met zo'n 8 tot 12 graden. In Limburg wordt het mogelijk nog 16 graden. Na het weekend wordt het echt fris, met maximaal rond 10 graden. Maar op zondag komt de zon weer goed tevoorschijn. En het blijft vrijwel droog. Na het weekend lijkt het weer wat warmer te worden. Aan de B-verkeersinformatie. Er staat in totaal 170 kilometer file. De meeste files staan op de wegen richting Amsterdam. Op de A4 bij Den Haag richting Amsterdam staat voor knopend Ipenburg nog een file van 3 kilometer. Daar was een rijstrook dicht voor bergingswerkzaamheden. Het is wat drukker op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Zevenhuizen en Zoetermeer staat 7 kilometer. Op de A27 Gorkum-Utrecht voor Nieuwegein een 4 kilometer file, daar is de spitstrook dicht. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg staat tussen Bestemoer-Gestel 3 kilometer en dat komt door een ongeluk.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 Kijk op deltaloid.nl slash pensioen. Zeker deltaloid. Kom zaterdag 26 maart naar de NVM Open Huizendag. Kijk op funda.nl. Wat krijg je als automobilist vandaag de dag nog voor 1 euro? Om 6. Alsjeblieft. één koffie. De dekseltjes zijn op, dus ik zou er niet mee gaan rijden. Bedroevend weinig.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 Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Politiekorpsen in de Randstad moeten honderden agenten inleveren... zodat kleinere korpsen, elders in het land, meer geld kunnen krijgen. Dat is het gevolg van de nieuwe verdeling van de politiebudgetten... die minister Opstelte van Veiligheid en Justitie deze week presenteert. Alle korpsen, zowel de grote als de kleine, zijn er niet blij mee. En dan zeggen we het nog voorzichtig. De oppositie in de Kamer noemt het herverdelen van de armoede. Daar gaan we eerst maar eens over praten met Gerrit van den Kamp... voorzitter van de politievakbond ACP. Meneer van den Kamp, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, niet blij mee. Um, is dit inderdaad herverdeling van armoede? Nou ja, ik had niet dat woord, maar het kwam er dicht in de buurt. Uh, van de schaarste hadden wij uh, gezegd. Ja. Um, en dan komt het inderdaad op hetzelfde neer. Want um, er is werk genoeg voor politie, ook in de randstedelijke korpsen. En dit systeem, ja, uh, dat is alleen maar een technisch systeem. en niet meer dan dat. Dit is een beetje schuiven met geld. Ten nadele zegt u eigenlijk van de grote steden die al capaciteitsproblemen hebben. Ja, als je kijkt naar het werk en de taken bij de politie, dan stapelt het zich dat eerder op als uh, dat, dat uh, zich oplost. Uh -huh. En eigenlijk is de boodschap eerder van uh, ja, we hebben gewoon te weinig politie. Kijk het naar de vraag in de samenleving. Ja, er komen steeds meer vragen vanuit de samenleving. Er komen steeds meer politietaken bij, zegt u eigenlijk. Ja, dat klopt. Als je ziet uh, hoeveel uh, vraagstukken erbij komen... en ook iedere keer van de politie verwacht wordt dat ze het allemaal oplossen... Uh, zie ik niet dat als er minder mensen in de Randstad komen... dat uh, er taken verdwijnen. Mm -hmm. uh, want dat wordt er niet bijgezegd in datzelfde stuk. Uh, want ja, je kan niet zeggen minder mensen uh, voor hetzelfde werk. Maar meneer van den Kamp, vele varkens maken de spoeling dun... en dus de enige oplossing geld erbij. En dat geld is er, nog niet, is er juist niet. Ja, maar ja, dan komt de politiek aan het misschien wel moeilijkste punt van, uh, voor hun eigen positie. Namelijk keuzes maken in wat je wel en niet doet. Uh, en dat probleem ligt nu voluit op tafel. Daar wordt omheen gelopen, want niemand wil zich uh, impopulair maken bij de burgers. Maar dat moet natuurlijk wel op tafel komen. Er moet een discussie komen... Ook naar de burgers toe. Wat doen we wel als politie en wat niet? Geeft u eerst een voorzet, meneer Van der Kamp. Wat zou de politie... want de, de, laten, laten we vaststellen dat er gewoonweg te weinig geld is. De, de, dat is het begin, het startpunt. Wat moet de politie afstoten aan taken? Kijk, wij zitten er een slag anders in. Wij zijn helemaal geen voorstander van het afstoten van taken. Nee, van dat de begrijp ik. Maar toch leg ik die vraag even aan u voor. Ja, want u maar moet is, gaan kiezen. Dat gaan wij niet maken, want de samenleving, ja, dat is het meest fundamenteel als u kijkt naar uh, andere plekken in Europa. En we kijken op dit moment naar uh, net over de grenzen van Europa. Dan ziet u hoe belangrijk de rust en, en uh, openbare orde en veiligheid is. Mm. En daar moet je een prijs voor over hebben. Ja, en maar de hele misschien keer is in Nederland die discussie niet te voeren. Maar het is wel een keuze die je dan politiek maakt. Maar misschien is het wel verstandig om hierover mee te denken. Want u krijgt het hoe dan ook op. ...op uw bordje, straks. Nou ja, wij zullen dan in ieder geval... ...daar hebben we ook al eens voorzitter voor gedaan... ...dan maar eens flinke beperkingen aanbrengen in grote evenementen... ...waar veel politieinzet Aha. voor nodig is. Kijk, dus toch, ja. um, We hebben ook al gepleit om voor grote evenementen te laten betalen... ...en uh, dat geld opnieuw terug te sluizen. Hm. Wat er nu gebeurt, uh, is dat de overheid wel geld vraagt... ...maar dat geld komt niet terug bij de politie, dat gaat in de schatkist. Hm. Uh, we hebben ook al voorgesteld om, als het dan gaat om het ontnemen van crimineel geld... Uh, laat dat geld terugvloeien naar de politiebegroting, ja, waardoor uh, extra capaciteit kan komen. Zullen we er eens een ben voorbeeld bij pakken, meneer Van der Kamp? De ja, een voorbeeld: bijvoorbeeld de huldiging van uh, Oranje in Amsterdam. Ja. Daar heb ik heel veel politie gezien. Marcel en ik waren daar uh, ter plaatse op het Museumplein. Daar moet dan maar voor betaald worden. Door wie dan? Nou, door de organisatoren. En degene die daar geld aan verdienen. En het gaat niet alleen over die huldiging. Uh, al die wedstrijden waarop pleinen grote schermen hebben gestaan. Er was van de afspraak dat dat niet zou gebeuren de afgelopen keer. Dat is vervolgens wel gedaan. En die rekening moet de politie zelf betalen. Ja, en die capaciteit hebben we gewoon niet. En dan moeten die keuzes gemaakt worden. Ja, aan de andere kant, meneer van den Kamp, dit kabinet investeert weer in de politie. Het mag dan niet genoeg zijn. En zegt dat de operationele sterkte gelijk blijft. Gelooft u dat? Ja. Nou, laat ik het zo zeggen dat het lijkt getalsmatig te kloppen. Daar gaan wij nog eens even heel goed naar kijken. Maar uh, één ding is zeker, ook al zou het zo zijn... de vraag uit de samenleving en de behoefte neemt toe. En die erkenning die moet er nu eens komen. En nou ja, het laatste punt wat ik op zou willen merken voor onze mensen... is dat wij niet gaan meewerken aan het verplicht verplaatsen van politiemensen... van de Randstad naar andere gebieden. U denkt niet dat ze dat vrijwillig zullen willen? Nou, misschien een aantal, maar dat zal een beperkte groep zijn. En uh, of dat voldoende is, dat weet ik niet. Maar um, ja, die mensen hebben gesolliciteerd uh, in de gebieden waar ze nu uh, wonen en werken. Die keuze is gemaakt. En um, ja, we zijn dus benieuwd hoe de minister dat gaat oplossen. Gerard van de Kamp, voorzitter van de politievakbond ACP. Dank voor uw reactie. We zijn nog op zoek naar meer reacties op de plannen van de minister Opstelten. Als we die hebben, hoort u ze. En tot half tien in het Radio 1 Journaal. Eerst maar eens even naar Japan, waar het dodertal blijft stijgen. Nog elke dag. Uh, inmiddels heeft het bijna de 10.000 bereikt. Het einde is helaas nog niet in zicht. Want er zijn nog meer dan 16.000 mensen vermist. Ons verslaggever Roel Pau reist door het rampgebied. En vandaag, Roel, ben je aangekomen in de stad Yamada. Wat, vertel eens, wat heb je daar aangetroffen? Wat heb je gezien? Nou, Yamada, dat is een kleine stad aan zee... met 20.000 inwoners... Uh... Prachtig gelegen aan een baai, uh, maar nu totaal overhoop gehaald door de tsunami. Het is werkelijk niet te geloven wat je hier ziet. Uh, ik sta nu pal aan zee en als ik in de richting van het gemeentehuis kijk, dat ergens op een heuvel ligt, dan heb ik bijna een vrij zicht, want alle huizen zijn uh, van hun fundamenten, Geblazen. Eerst door de tsunami en toen is er echt een gigantische brand uitgebroken. Volgens mij zijn hier twee wijken volledig in de as gelegd. door de branden die zijn ontstaan na gaslekken en explosies. Dus een enorme ravage. Het is dus echt onvoorstelbaar. Valt daar bij jouw rol in Yamada eigenlijk alweer te denken aan wederopbouw? Uh, nou, als ik zo om me heen kijk, dan zou ik zeggen van niet. Uh, maar ik hoorde vandaag dat de autoriteiten van plan zijn om op die vlakte die nu ontstaan is. doordat al die huizen zijn weggevaagd. Uh, binnen uh, over een maand alweer uh, uh, noodhuizen te gaan bouwen. Het is bijna niet voor te stellen als je ziet wat hier nog allemaal aan rotzooi ligt: uh, autowrakken, huisraad. Uh, nou, je, je, kunt het, je kunt het niet verzinnen of het lichter. Uh, toch schijnt dat de bedoeling te zijn. Um, ik merk wel dat de Japanners. Volgens mij hebben wij geen contact meer met Roel, Paul. Oh, nee. Roel, ben je daar Haalen. nog? Oh, oké. Okay. Je viel even ja, weg, ben... Roel. Pak even de, het laatste ja. stuk van je zin op. Oké. Okay. Uh, de de Japanners gaan zeer voortvarend te werk. Uh, ik sta hier nu bij een pand waar een grote rode cirkel op is gespoten. En dat betekent dat hij tegen de vlakte gaat. Op dit moment zijn er een paar mensen met verhuisdozen bezig. nog wat uh, bezittingen eruit te halen. Uh, want zo snel gaat het. Uh, de autoriteiten willen zo snel mogelijk in orde op zaken stellen. En dat gaat echt uh, in, in een tempo dat je nou, dat bijna niet bij te houden is. Mocht je nog van plan zijn om uh, te kijken of, of je iets terug kunt vinden van je bezittingen in de puinhopen, Dan moet je er volgens mij snel bij zijn. Want voor je het weet staat er een grijper... Uh, in de restanten van je huis te graaien ja. en uh, gooit, uh, gooit het in de vrachtwagen en weg is het. Zeg, wat wij ons afvroegen, jij bent natuurlijk in, in Haiti geweest, na de grote aardbeving daar. Merk jij nou een um, verschil in aanpak? Ja, zeker. Er zijn twee belangrijke verschillen, denk ik. Japan is zeer georganiseerd, overgeorganiseerd misschien zelfs. En het is een welvarend land. Uh, de voortvarendheid die hier aan de dag wordt gelegd, die heb ik geen moment gezien in Haiti... Waar, waar elke volgende stap wordt uh, vertraagd door bureaucratie, door besluiteloosheid. Nou, daar hebben de Japanners geen last van. Ze klagen vaak over de regeringen, die uh, de een na de ander naar huis worden gestuurd. Maar in deze uh, situatie, deze onder deze calamiteit, uh, weten ze wel precies wat ze moeten doen. Ja, dan de kerncentrale Fukushima. Er is nieuws over. Er zijn daar meerdere gewonden gevallen onder de medewerkers. Houden ze zich daar in Yamada eigenlijk mee bezig? Nee, ik krijg niet de indruk. Um, sowieso vanwege de afstand. Het is hier toch, uh, ik denk, iets van 200 kilometer vandaan. Um, de eerste dagen waren ze sowieso ook uh, onbereikbaar. Er was geen elektriciteit. Uh, internet deed het niet. Je kon niet bellen. Dus ze verkeerden hier in een uh, uh, zalige onwetendheid, zou je bijna zeggen. Um, op een gegeven moment kwam die communicatie wel weer op gang en op zekere dag moesten ze ook uh, naar huis ramen en deuren dicht. Nou ja, dat is makkelijk gezegd natuurlijk als je nog een huis hebt, maar een heleboel mensen hebben dat niet eens. Wat maar aangeeft, de zorgen die de mensen hier hebben, die zijn van een heel andere aard dan uh, af en toe even vluchten voor een mogelijk schadelijk nucleair wolkje. Wolpau is in het rampgebied in Japan, vandaag in de stad Yamada. En kinderen en alcohol, dat gaat niet samen. Toch is het nog steeds mogelijk om onder de 16 drank te kopen. Gaat heel gemakkelijk, hebben we gemerkt. Alle campagnes ten spijt, eh, hoort u zo meer over. Eerst naar Edwin Gerritsen. Hoe is het op de weg, Edwin? Ja, de dagelijkse files zijn niet langer dan gebruikelijk. Er staat 180 kilometer file. Het is wel wat drukker op de A12, Utrecht richting Den Haag. Tussen Zevenhuizen en Zoetermeer staat 7 kilometer file. Dat heeft ook te maken met wegwerkzaamheden... Op de A27 Gorkum-Utrecht staat van Nieuwegein 6 kilometer. Daar is de spitstrook dicht. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg... staat tussen Beste gestel 5 kilometer na een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Nou, we hoorden het, er is dus groen licht voor de missie naar Libië. Op vliegbasis Leeuwarden staan inmiddels de bussen ook klaar... om personeel eerst naar Eindhoven te brengen en dan verder naar Sardinië. F-16 staan al zo'n beetje klaar. met Orema in Leeuwarden, we hoorden net van de commandant, commandant en piloot... dat het allemaal ook in grote haast moest. Is er nog wat ter afscheid geregeld? We staan hier buiten, uh, midden op de vliegbasis, waar uh, de militairen uh, afscheid kunnen nemen van familie. Wat me dan opvalt is dat er eigenlijk vrij weinig familie is. Het lijkt wel een beetje business as usual. Uh, commandant Dennis Luyt, hier commandant van de, van de luchtmachtbasis. Mm -hmm. Klopt dat een beetje? Nou, het is, het is nooit business as usual. Uh, we zijn er wel altijd uh, klaar voor. Hè? Dus dit soort missies is iets wat we uh, eigenlijk uh, vrij makkelijk uh, kunnen, kunnen oppakken. Maar u bent eh. er bij me eens, er staan weinig, weinig familieleden. Ja, maar er staan er misschien ook een aantal mensen binnen. Want nou, binnen oké, wordt ook een bakje koffie ja. geserveerd. Het dus is heel uh, ontspannen allemaal. Ja, maar de families zijn het ook gewend. Kijk, wij, wij zijn gewend om, uh, om veel weg te gaan. We zijn op dit moment ook op, op heel veel verschillende plekken zijn we actief. We, zijn, we zitten in Afghanistan met mensen. We gaan nu deze missie doen. We zitten ook met oefeningen eigenlijk op heel veel verschillende plekken in de wereld. Dus ja, de families zijn het ook wel gewend dat de mensen vaak weg zijn. Maar dit ging wel snel. Ja, dit ging heel snel. Maar dat, dat geeft ons ook een kans. En dat, dat is dan wel het mooie. Om te laten zien hoe snel we ook zo'n missie kunnen oppakken. En dat als we zeg maar op het fluitje blazen, dat we binnen een paar dagen in staat zijn om mensen te verzamelen, de spulletjes in te pakken en de vliegtuigen klaar te zetten en, en dan snel weg te kunnen gaan. Nou, dat gaat vanmiddag gebeuren, uh, nu zometeen de bus in en dan naar Eindhoven, van Eindhoven naar de Sardinië en uh, de commandant zei zo straks, uh, die uh, detachement daar gaat leiden van, we kunnen morgen al uh, inzetbaar zijn. Aan de andere kant zijn er ook vragen van, ja, hoe kun je een wapen afdwingen met F-16? Wat is het nut van die dingen? Nou kijk, bij het handhaven van een wapen gaat het erom dat je ten eerste een heel goed beeld uh, maakt van wat er allemaal rondvliegt. Nou daar heeft de F-16 hele goede sensoren voor. En we kunnen ook met, met andere vliegtuigen als een AWACS en andere zeg maar, coalitiegenoten kunnen we heel goed een beeld bouwen. Ja, en dan kunnen we gewoon vliegtuigen onderscheppen die dan, die dan Libië proberen binnen te vliegen. En, en daar zijn we heel goed toe in staat uit ja, onze F-16. Ja, maar wat, wat mag u doen om ze tegen te houden? Nou, wij, wij mogen ze ten eerste mogen ze aanspreken via de radio's. We kunnen ze vervolgens proberen te laten landen op een ander veld. Dus dat, dat kan allemaal. En in het slechtste geval kunnen we natuurlijk ook nog geweld toepassen. Assad ook echt de opdracht is. Wat is dat? Nou ja, Wie we kunnen... Geweld, eruit? Nou, geweld kan zijn dat we waarschuwingsschoten lossen, maar we kunnen uiteindelijk ook nog een stapje verder gaan als dat moet. En dat is... Nou, nou, uiteindelijk, als het moet, zijn we in staat om zo'n vliegtuig ook neer te halen. Dat mag ook onder de huidige omstandigheden met het huidige mandaat. Nou goed, daar zijn de zogenaamde rules of engagement voor. Daar kan ik verder niet op ingaan hoe, dat, hoe die precies zijn. Maar er zijn gewoon hele duidelijke regels. En voor de vliegen in de cockpit is het ook prima hanteerbaar op die manier. En weet hij altijd precies waar hij aan toe is. Commandant Dennis Luit van de luchtmachtbasis Leeuwarden, hartelijk dank. De mannen gaan hier langzaam de bus in om te vertrekken richting Eindhoven. Militairen dus onderweg richting Sardinië. Eerst naar Eindhoven, dan door naar Sardinië voor de missie bij Libië. We gaan weer even naar Mark Robin Visser. Het is negen minuten voor negen. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Mark Robin houdt zich vanochtend bezig met elektronisch toezicht. Gaat het nou weer mis, Mark Robin? Helemaal, het gaat nu alweer helemaal mis. Hij begint nu alweer te piepen, zeg. Het is nu echt niet te geloven. En ik deed het echt niet expres. Het ging echt vanzelf. Johan Bak, die heeft namelijk ook zo'n ding. Johan Bak is plaatsvervangend hoofdofficier van Justitie in Utrecht. En is, is geloof ik sinds vrijdag bent u be band, hè? Ja, ja. Uh, sinds vrijdagmiddag is hij aangesloten bij mij. Ik was vanmorgen bij de reclassering Nederland... waar die gps-enkelbanden dan allemaal gevolgd worden. En ik heb gehoord dat u gisteravond uh, in een supermarkt bent geweest... waar u niet had mogen zijn. Ja, dat is een ernstige overtreding. Ja, ik, uh, ben... Dat wist u al, hè? ook, want toen is die denk ik ook gaan piepen. Ja, ik stond in de Albert Heijn. Uh, ik wilde nog iets kopen voor het, uh, voor het avondeten. Uh, ik wist dat ik daarmee ook een risico liep, maar die supermarkt is niet heel ver bij mijn huis vandaan. Maar ik werd inderdaad, uh, ik kreeg het alarm binnen in de Albert Heijn en ik werd direct gebeld, dus uh, ik uh, kon het niet ongemerkt doen. Wat zijn uw restricties? Je moet echt ik heb zowel een gebiedsverbod, uh, dus ik mag in bepaalde gebieden niet komen... en ik heb ook een gebod, dus ik moet ook op bepaalde tijden thuis en op het werk zijn. Ja. U doet dit voor proef, u wilt graag ervaren hoe dat is. Hoe, hoe voelt het? Het voelt als zeer belemmerend. Uh, ik heb hem dus sinds vrijdag, uh, toen is hij uh, aangesloten. Nou, ik ben dus nu bijna een week heb ik dat ding om. Uh, je wordt voor je gevoel heel erg beperkt in je vrijheid. En niet alleen voor je gevoel, want... Gisteren was ik ook toevallig net buiten, buiten het gebied uh, waar ik moest zijn. Niet alleen in de supermarkt, maar ook onderweg naar die supermarkt. Ik denk dat ik vijf, uh, zes meter van mijn huis vandaan was. En direct gaat het ding piepen ook al. Ja. Dus je wordt echt uh, voor je gevoel de hele dag gevolgd. Ja. Even voor de duidelijkheid, u hebt een soort uh, horlogeachtig ding heeft u aan uw enkel. Dat zit uh, bij, onder de sok. En daarbij hoort dan een soort mobiele telefoonachtig uh, apparaat... Wat, wat dat lawaai maakt en waar ook een schermpje in zit... Ja. waar dan de mededeling komt, uh, ga terug of uh, ga naar buiten of ga naar binnen of zoiets dergelijks. Dit is een proef. Uh, denkt u dat, u dat er veel mensen voor zo'n enkelband in aanmerking kunnen komen... Ik, ik weet niet hoeveel mensen dat zijn, maar er zijn eh, absoluut eh, categorieën te bedenken van mensen die veroordeeld zijn door een rechter. Eh, die rechter legt bepaalde voorwaarden op. Noemt u dat noemen ze een concreet voorbeeld? Nou, de voorwaarden kan bijvoorbeeld zijn dat je naar school gaat overdag. Eh, dat kan in die gps ingeprogrammeerd worden. Het kan zijn dat je naar therapie moet. Dat kan ook ingeprogrammeerd worden. Het kan zijn dat je niet in de buurt van een slachtoffer mag komen. Nou, en vooral voor die gevallen kan het heel effectief zijn. Want dan eh, gaat het ding piepen als je in de buurt van een slachtoffer komt. Of als ik in bed blijf liggen s'morgens en niet naar school ga... dan word ik eruit gepiept en word ik opgebeld. Ja. Dus het kan mensen die uh, zeg maar het goede pad op gaan steun in de rug zijn. Maar mensen die kwaad willen, uh, daar zien we ook direct van dat ze overtreden. En die kunnen ook direct uh, vervolgens ingesloten worden. Ja. Ik denk dat we zo nog maar eens even naar buiten moeten gaan... om te kijken hoe dat hier, uh, hoe dat hier werkt met uh -oh. uw uh, restricties enzovoort. En dan uh, kijken of, die, of we hem nog een keer aan het piepen kunnen krijgen. <laughs> Sorry, Want dat benieuwd. is voor de radio namelijk nou wel leuk. Ja, okay. ja Mark Hobbivissen krijgt het toch weer voor elkaar. Ik ben benieuwd uh, wat er gebeurt na negen. en er straks meer van. Vijf voor negen. Campagnes, rekenhulpjes. Er is al van alles bedacht om supermarktpersoneel toezicht te laten houden. op de leeftijdslimiet van minimaal 16 jaar. voor de verkoop van alcohol. Maar jongeren onder de 16 kunnen dat nog steeds net zo makkelijk kopen. als bij wijze van spreken een flesje cola. Blijkt uit onderzoek, nieuw onderzoek van de Universiteit Twente. Dat stond onder leiding van Joris van Hoof. Die hebben we nu aan de telefoon. Meneer Van Hoof, goedemorgen. Goedemorgen. Waar gaat dit mis? Nou, het gaat heel duidelijk mis aan de kassa. Uh... Daar wordt gewoon door verkoopend personeel uh, nagenoeg nooit om identiteitsbewijzen gevraagd aan nee. mensen die overduidelijk jong zijn. Dat is als gevolg dat alcohol vrij beschikbaar is. Nee, er is geen aandacht voor? Er is blijkbaar onvoldoende aandacht voor. Um, uh, want de jongeren die wij op pad hebben gestuurd van 14 en 15, die er ook echt uitzien als gemiddelde jongeren van 14 en 15, um, die komen allemaal moeiteloos alcohol kopen. Hmm, nou, klinkt dat wat simpel om de schuld te geven aan uh, cashierers. Want die hebben ook een baas. Hoe, hoe, waar ligt nou de verantwoordelijkheid? Nou, die verantwoordelijkheid ligt in ieder geval uh, zo in de wet, bij het verkooppunt. En uh, ja, hoe dat intern is geregeld, daar heb ik uh, geen zicht op. In nou in ja, het, het lijkt mij wel belangrijk, omdat als supermarkten niet willen... omdat ze nu helemaal geld kunnen verdienen daaraan, dat het een groot probleem is. Ja, nou, dat wordt vanuit de branche, en dat is aardig, die branche, dat is de zelfregulering. Dus de branche moet zelf um, de zaken op orde houden. Er zijn dus, wat u ook in uw introductie al zei, allerlei eh, dingen gedaan de afgelopen jaren. Eh, inderdaad, campagnes om personeel op te leiden vanuit de, de branche zelf. Eh, rekenhulpjes, inderdaad, een landelijke campagne. En eh, ja, dat alles ten spijt eh, is ook al nog steeds vrij beschikbaar. Dan zou je dus kunnen zeggen dat die campagnes en dat die rekenhulpen niet hebben geholpen. Wat zou je wel kunnen doen? Heeft u daar ook naar gekeken? Nou, je moet je langzamerhand wel een beetje gaan afvragen of die cashierers uh, überhaupt, uh, we praten niet, uh, niet alleen over supermarkten, supermarkten is wel het belangrijkste kanaal, maar we praten ook over andere kanalen, uh, of cashierers überhaupt deze taak wel aankunnen. Ook wetenschappelijk weten we daar weinig van, uh, moet ik daarbij zeggen. Hoor. Er is weinig onderzoek, eigenlijk geen onderzoek over wat maakt nou dat mensen zich in deze specifieke uh, taak nu aan die regels houden. Ja, daar zou je iets bij, bij, bij voor kunnen stellen, hè, met lange rijen voor de kassa... dat ze dan even geen oog hebben voor die jongen die 14 of misschien 15 en misschien ook wel 17 is. Ja, ja nou in ons onderzoek hebben we in ieder geval laten zien dat het helemaal niet uh, uitmaakt. Dat weten we ook eigenlijk al uit uh, de onderzoeken die alle jaren daarvoor hebben gedaan. Uh, we hebben nu de jongeren zelf de opdracht gegeven van... kies zelf maar een verkooppunt uit waar je naartoe wil gaan. Uh, en we hebben ook gemeten hoe lang het dan duurt om alcohol te kopen, dat wil ik ook nog even erbij zeggen. Gemiddeld heeft de jongere slechts twaalf minuten nodig om alcohol in zijn of haar bezit te krijgen. Uh, als je iemand s ochtends aan zo'n taak neerzet. Uh, dat is echt, echt heel kort. Uh, en we hebben nog, ook, nog eens even goed doorgepraat met de jongeren van waarom maak je nou bepaalde keuzes? Hè? Waarom ga je naar een bepaald verkooppunt toe? En daar zeggen de jongeren eigenlijk van ja, wij mijden de drukke verkooppunten juist. We willen niet een groot beslag op de kassière leggen. Ja. Um, dus en dan gaat het misschien nog onderzoek... wel sneller. Ja. ja, misschien wel, maar dit onderzoek was in ieder geval meestal gewoon heel erg rustig in het verkoop. Dus de drukte is geen, is geen excuus om het zo maar te zeggen. Nou meneer Van Hoofd, hartelijk dank voor uw uitleg. Joris Van Hoof hoorde u van de Universiteit Twente. EK-voetbal op Radio 1. Morgen om 8 uur. Gaat hij erin! Hij zit erin, de maken. EK-kwalificatiewedstrijd Hongarije-Nederland. Oh, dat geldt zo verschrikkelijk weinig. NOS lijn, morgen om 8 uur.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 Wij zijn E.ON, Europa's grootste energiebedrijf. Laat E.ON het bewijs leveren dat het beter kan. Kijk op e.on.nl slash zakelijk. Kom zaterdag 26 maart naar de NVM Open Huizendag. Kijk op funda.nl. Laat E.ON bewijzen dat het beter kan. Zakelijke energie van E.ON. Serieus beter. Dit is Radio 1.